Wij beginnen de Zogarles. 279, op de pagina reskaf zijn 227. Hasulam, de rechterkolom, de regel 24, na de punt. Dus, we hebben geleerd. Voor ik lees, dat de Parasha het hoofdstuk Waya im Shamoah en het zal zijn indien jij zal gehoor geven, ja, het hoofdstuk dat, dat opgenomen is in de TV. Die heeft in zichzelf zowel de liefde van de kant, van het goede kant, wanneer het hem voor de wind gaat, als die, wanneer het hem, uh, van de kant van de djinn, wanneer het hem slecht gaat. En, die vier, ja, die vier, ik je in herinnering, die vier uh, fragmenten uit de Torah, die opgenomen zijn in de vielen die man legt op zijn voorhoofd en op zijn hand dat zijn de mocht voor ons is belangrijk niet die, die, die, die, die kastjes, die, die doosjes uh, die zij aan hen is het die zij uh, moeten leggen dat is allemaal fysiek uh, met handen en voeten en met die doosjes wat zij leggen is alleen maar voor de time being, alleen maar voor totdat zij volwassen, geestelijk volwassen zullen, zullen worden. En dan zullen zij die morgen aantrekken naar zichzelf. Net zoals die, wat wij horen van die vier uh, fragmenten, van die tvielen. Vielen dat zijn die, die eigenlijk komen van het woord fila, meer van het gebed. En door het gebed verkregen wij die morgen Khokma Bina, Gassadiem en Gwerood. Een kabbalist heeft absoluut geen behoefte aan die leggen van die twee met handen en voeten, want uh, het doet absoluut niets. wanneer men die jo, die dat doet, doet het hem iets? Natuurlijk, hij vervult voelt in zichzelf uh, wel deze behoefte en dat hij dat doet omdat dit. Dat is mitzwa. Dat is een voorschrift. Maar hij doet het blindelings. Hij weet niet wat hij doet. En natuurlijk helpt het niet. Is het enige wat helpt is dat hij vervult het voorschrift van Hashem. Maar hij weet niet oh, de, de, de, het merendeel, de essentie van dit voorschrift van het licht dat in, die, in dat voorschrift schuil gaat, ontvangt die niet. Hij ontvangt alleen maar, alleen maar uh, een klein beetje van wat uh, een beetje gesedin, van een beetje van wat uh, het, een, het meest uite, uiterste laag, laag van het licht, omdat hij alleen door het feit dat hij dit voorschrift vervult, omdat dit van Hashem komt. Maar hij weet absoluut niet Nee, uh, wie, wie van hen weet wat het is? Geen, geen, geen één weet wat het is. Met inbegrip van hun rabbijnen. Duidelijk. En jij weet het al. Dus dat jij goed op. Nog een keer dat jij het goed oplet. Dat je begrijpt dat er, zoals ik al meerdere malen veel keer veelvuldig had herhaald. Met de nadruk dat er niets wat er. Wat materieel is absoluut niets wat materieel is heeft in zichzelf het heilige het heilige is er daar niet ook in dit film absoluut niets maar als, daar zit alleen maar de aandenk de aandenk aan die uh, symbolisch als het ware de aandenk aan die mogen alle constructie de hele geniale God, echt geniale constructie van die pfielen, komt uit de, uit de inzichten die eh, de Torah geleerden hebben ontvangen, van Moshe, ja, van de Torah van de en verder uitgewerkt, waardoor eh, uitgaande waarvan hebben ze ook die pfielen vervaardigd, lieten vervaardigen die het Duidelijk, om, en dan alles is daar geconstrueerd, en dan let op, en dan wanneer men leert die vielen hoe ze in elkaar zitten, en dan met die, met die doosjes, met, met, met, daar zitten nog zoveel uh, enorme wetten waaraan die tvilin gebonden zijn om die eh, om die ook te vervaardigen enzovoort. Wanneer men dat leert, dan leert men eigenlijk indirect over wat wij leren direct in de kabbalen, leert men over de mogen. Duidelijk, daar gaat het om, dat wij bij het gebed die mogen, bij het leggen aanleggen van die tvielen, dat wij daarmee, wat daarmee doen wij geestelijk. En niet dat die dingen kunnen iets brengen uit zichzelf. Eigenlijk, precies hetzelfde gaat het over de torah -rol. De torah goed opletten, alle, alle attributen hebben precies dezelfde, vallen onder hetzelfde nummer. Want de torah alleen maar dan heilig is wanneer men zich met ermee bezighoudt en niet wanneer het ligt ergens in de kast, verstopt. Ja, ook de, het boek van de Torah is heilig, wanneer men zich ermee bezighoudt, en niet, niet wanneer het eh, in de boekenkast staat. En zo betreft het ook alle andere attributen, zoals de talit, katan, talit, gadol, grote, gebedsmantel, enzovoort het is bijzonder, bijzonder belangrijk, dat om dat steeds in de gaten te houden, dat wij hier leren niet over die doosjes, God nee, we leren over de mogen, en dan mogen die dan weergegeven zijn, in de, of die als het ware ver, uh, ver, ver, verhuld is, of omhuld is, beter te zeggen, weergegeven kan ook, in de taal van de Torah. Zoals we hebben die vorige keer hebben we ook gelezen en vertaald dit, uh, deze parasha dit um, fragment uit de Torah en wij zagen daar uh, wel het, de, die twee um, aspecten van uh, de liefde van de kant van de goede en, uh, en jij zal dit en jullie zullen dat verkrijgen en, en de, de, het regen, regen zou vallen dan op zijn tijd en uh, jullie zullen dan de graan uh, uh, uh, oogsten enzovoort. En, en ook de kant van de liefde wanneer het ook niet uh, zal dan jean zich... Uh, manifesteren, en, je, en men, je blijft dan daar, men, mensen moeten dan blijven, ook dan Hashem lief hebben. Daar gaat het om, ja, wat er van binnen gebeurt, en niet wat er van buiten gebeurt. Duidelijk, dat is erg bijzonder belangrijk, ook precies hetzelfde is het ook uh, ten aanzien van Um, ons lichaam. Uh, al spreken we over uh, het geestelijke. Het geestelijke natuurlijk is het, het, het, het innerlijke, het belangrijkste. Maar het wil niet zeggen dat we kunnen het lichaam verwaarlozen. Want het lichaam, waarom niet? Je kan zeggen, ja, naar analogiewerking. Wat moet ik dan met het lichaam... Waar moet ik... Wat? Het lichaam is ook het uitwendige ding. Het is net zoals die doosjes. Waarom moet ik dan letten op, op mijn lichaam? Ja, waarom is het altijd? Oh, het geestelijke is het belangrijke wat binnen is. Dan, wat heb ik dan te maken met mijn lichaam? Oké, een beetje zo verzorgen, kan de klaar en dat is klaar. En dat is genoeg. Het is niet zo. Het is niet zo. Waarom? Omdat... Een mens is zo gemaakt. Natuurlijk, het lichamelijke heeft niets, niets uit het hele intrinsiek in zichzelf, maar er bestaat een zekere correlatie tussen het innerlijke en het uiterlijke. Ja, net zoals bij dit feeling daar, dit feeling helemaal geconstrueerd, opgebouwd zijn net zoals het geestelijke maar het is niet geestelijke het is opgebouwd precies naar de wetten van het geestelijke zoals de mogen zijn opgebouwd mogen opgebouwd zo ja? so, so is het ook het lichaam en het is ook geweldig hoe dat mens zo gemaakt is dat wij aan, aan de dat wij aan bepaalde signalen uit het lichaam kunnen ook Opmaken wat, wat mankeert het mee aan het geestelijke. Nee, het is een geweldig instrument, dus niet te verwaarlozen. Want well, is, is, op deze manier ontvangen we ook van boven tekenen van uh, aanwijzingen ook voor ons geestelijk werk. Nee, dus erg goed opletten op signalen uit je lichaam. We zullen dat ook leren, is dat hem verder in de zoger wanneer we nog gevorderde, we gevo nog gevorderde studie. We komen, zullen komen op die plaatsen waar we zullen leren en, uh, uh, dat geheim van dat geheim van die correlatie tussen het lichamelijke en het geestelijke zoals we hebben geleerd. En wat van tijd tot tijd vertelde ik over Ari, dat Ari dat zag. Arie kon zien dan aan het voorhoofd. Aan het voorhoofd kon hij zien dan. Wat had uh, zijn leerling gedaan een avond daarvoor, een nacht daarvoor. Ja? Of die gezondigd had en welke zonde. Enzovoort. Zo so, kon hij zien dat dit uh, iets goeds een mens heeft um, in de geestelijke opzicht gedaan. En een avond daarvoor dan die dat, kon hij zien aan zijn voorhoofd. Ook aan de prikkels in het lichaam. Je moet wel goed leren onderscheiden de prikkels die komen. Waarvan dan komen die prikkels? Zijn die prikkels gewoon een, een seksuele opwekking of uh, um, uh, verlangens, um, vlinders in de buik, allerlei van dat soort niveau. En maar, zelfs dan komen er ook, um, erbij komen ook de, de, de, de ware signalen die. Aanwijzingen kunnen jou geven. Van hé, eh, dat, is, dat is dan een waarschuwing van boven. En tegelijkertijd een, een helpende hand om mij aan te wezen waar mijn problemen zitten. En dan ga ik dan erop reageren. En niet eh, zo analyseren, maar gewoon eh, de kracht te geven, verdragen dat en kijken goed. Uh, naar die symptomen, geestelijke symptomen, die signalen, die deze signalen uh, doorgeven. Nee, soms is het wel een signaal, komt een signaal, heel, heel lijkt he, helemaal uh, lichamelijk te zijn. Ja, dan komt een signaal dat jij voelt, dat jij een beetje zo wazig is, zo, dat, zo uh, kan niet actief zijn. Nou, dan op dat moment, in plaats van eh, zich werpen eh, naar, als leeuw, naar alle werkzaamheden, dagelijkse werkzaamheden, werk en alle andere ga je even liggen, even alleen, even eh, alle krachten weer te bundelen, weer naar binnen halen, enzovoort, totdat je voelt dat dat, de, dat de, die desbetreffende des, des signalen die dat bij jou teweeg hebben gebracht, dat die over zijn. Dat is absoluut, maakt deel uit van het geestelijke werk. Dat is niet zo, het is niet te scheiden. Of uh, een avond uitgaan, ergens, ja, ook daar moet je daar voorzichtig mee te gaan. Oké, okay, je moet soms dat doen, uh, het zei voor jezelf, maar eerder voor jouw uh, naasten die jouw slepen ergens naartoe. Oké? Okay? Als je laat jou slepen ergens naartoe, naar een feestje of iets anders, dan doe dat als een lam, ja. Niet, niet lam, maar als een lammetje. Dus ja, je gaat het wel, je doet het als het ware. Je gaat het mee, maar laat je niet slachten als een lammetje daar door al hun hurerei. Dan gaan ze, gaan ze hureren uh, daar. Ja? Dan gaan ze daar praten over praatjes. En dan in die praatjes zie ik ook dat absolute hurerei. Het hoeft niet eens te. Met elkaar ze hoeven niet eens met elkaar te, te knoeien, eh, te seksen of met allerlei andere dingen eh, om de hoererij naar buiten te uiten. En jij zit ertussenin. Ja, en oké, okay, jij wil het jij verdragen voor jouw, weet ik veel, voor jezelf, voor jouw eigen... Een beetje, een beetje gevoel dat jij leeft, dat jij uitgaat, dat jij gezellig hebt. Of jij doet het voor je naaste die jou meegenomen gaat, jouw vriend, jouw vrouw, jouw man, weet ik veel, wie dan ook. Maar dat moet altijd tot, tot een bepaald punt gaan, dat jij het, totdat je voelt dat die signalen komen van binnen. Dat jij verschuurd wordt door alles, dat wat je ziet, door al die uitbundigheid van... Die vreugde, oh, hoe was het, oh, het was zo gezellig. Zo, so, het is einde van, van, het, uh, van het verhaal. Dan kom je tot het einde van je Latijn. En, betekent, uh, en dan ga je, ga je volgende dag, weet je niet hoe dat zit. En dan heb je opeens uh, allerlei signalen dat, uh, die jou aangeven dat jij moet het rustig aan doen, want dat je moet je compenseren, al die hoerarijen wat jij had opgelopen de, door, door dat feestje, dat moet je allemaal nu compenseren, oftewel uh, rechtzetten. En dat is allemaal geestelijk werk, samen met dat lichaam wat jij verricht. En, en lichaam, lichaam moet je ook dan niet uitsluiten uit dat geestelijk werk. Dan moet je het rustig aan doen, dan moet je, ga je naar een, naar een parkje of iets anders. Dan ga je dan uh, met het eten, met drinken. Alles is absoluut verbonden, dat is het werk. En samen met het lichaam dus, het uitwendige en het inwendige samen. Maar dan moet je moet het weten dat het komt allemaal, de es essentie is van binnen. Door het gaan naar buiten is niet dat jij kapot maakt jou iets lichamelijks. Maar dat jij daardoor, door het gaan, door het gaan naar een feestje, dus uitbundig daar iets te doen, niet in de eerste instantie het lichaam maak je kapot. Dus zelfs door het drinken, maar jij maakt kapot jouw inwendige, inwendige gedeelte die krijgt eh, de klappen van de zweep. En daardoor, omdat dit inwendige. Over uitwendige in, in werkelijkheid. Daardoor krijgt de klappen ook jouw lichaam. Ja. Dus dan betekent dat als je gaat naar een feestje, aan die al die andere dingen die je doet voor gezelligheid, voor sociaal contact, weet ik veel, dan doe dat uitgaande van je innerlijke kant. Dat het innerlijke kant van jouw moet controle uitoefenen. Van nou tot hier en niet verder. Oké, okay, als ik het doe, als ik het doe, dan doe ik het een beetje zo en dan uh, op een bepaald punt, of maak je uh, trucs of zo, op welke manier dan ook, om bevrijd jezelf, bevrijd jezelf van, van die, deze wereldse hoererij. rechel fier en twintig nadepunt we ze schomer vaja im chamo fief klilo de sítin schijes ba sítra de tivo Zesentwintig en twintig vis de dina kashia de it Ahedat Bahu kneset zevenentwintig en twintig israel tata de bishkamblo 28. twintig pina Nikret Knesset kneset met jechedet a en ik breng je nog een keer in de herinnering dat alles wat wij horen over Zeerampin en Nukwa wat aan hen gebeurt, hun relatie enzovoort, precies hetzelfde is het wat aan ons doorgegeven wordt via de Zeerampin en Nukwa zelf. En het is zowel in het hogere als in het lachen. We zeggen Schomer. En dat is wat hij... Zegt waar dus over Wajahim Shamoah. Dat fragment, uit dit filin, en het zal zijn indien jij zal horen. 25. Klilo de bet die bevat twee kanten. Dus fragment betekent de, de krachten, naar krachten, so, die daar zitten, die twee kanten. Voor Jezba ziet dat er, er is in haar uh, de kant van het goede, 26, we ziet traditief, en de, ka de kant van de zware dien. Ja, en beide, in beide, van beide kanten moet je liefhebbelaschen. dit achedet, dus die twee kanten, eigenlijk wat je zegt, waardoor, dat waardoor de Knesset Israël eh, verbindt zich. En de Knesset Israël, de verzameling Israël zoals we hebben geleerd, is maar goed herinneren nog. En 27. de Tata, dat is de eh, onderste eenheid. In de woorden van. En hier afgekorte regel 27, het laatste woord, de, is van. En dan, Bishkamlo, is een afkorting van het tweede vers, dat in de Shema Israël staat, Baruch, Shem, Kwot, Malchuto, Leolam, Weid. Gezegend is de naam van de glorie van de koning van zijn koninkrijk, Leulamwe. Voor altijd en eeuwig. Ja, dan staat het. eerst Shmaïs Rey de Shemelekei de Shemicha, dat is de eenheid van de hogere eenheid. En dat is de eenheid beneden van de lagere eenheid, van de Nukwa, van de en Pin. 28. En dat is allemaal. Slaat het niet op hen, slaat het eigenlijk op jou. Dat goed opletten. Er wordt gesproken wordt over zeer ook, maar het gaat niet op om hen. Het gaat om jou, en goed opletten, wat ik zeg. Het gaat om jou die de man doet op opbrengen door dat te zeggen, door dit vieren aan te trekken, oftewel door het gebed wat je doet, en zeg je dan Shma Israël, of de man die dat dit vieren aanlegt die dan moet dat allemaal in zijn euh, kavanah hebben, dat wat gebeurt er als hij die twielen legt op zijn hoofd en op zijn hand. Dat, hier is het eigenlijk, wanneer hij legt zijn euh, twielen op zijn hand, dan moet hij dat allemaal, die kawana hebben, waar het gaat. dat is de eenheid, de lagere eenheid euh, van de noekwa, dat shah Eindelijk, maar dan is het, draait het altijd om de mens. En niet om de werelden. De werelden draaien geweldig goed. Ja, die, die hebben ons niet nodig eigenlijk. We hebben dat geleerd. Die maken allerlei zivugim alleen om willen van ons, maar voor zichzelf hebben ze dat niet nodig. Eindelijk, dus alles wat we leren, draait het om, om de mens. Zie je dat? De hele dienst aan Hashem... Is absoluut niet nodig. Is alleen maar nodig in die zin dat de mens zichzelf opwekt om uh, op deze manier tot eenheid te komen met het hogere. Dat is de dienst aan Hashem. Maar eigenlijk is het in werkelijkheid, is dat de, dien, de dienst aan de mens. Eigenlijk is het de dienst die de hogere doen aan de mens. En dat is de dienst dienstverlening van de hogere aan de lager. In tegenstelling tot allerlei gods, godsdiensten van de volkeren, dat zij aanbidden het hogere, in plaats van te, te zien dat eigenlijk de hogere dienen, de lager. Zo moet het ook zijn in de regeringen van landen laat staan, in de religie moet het zo zijn dat de hogere moet dienen in het lagere. Je ons had gezegd had, bij jullie moet het anders zijn. Bij jullie moet het zijn dat iemand die meer kan geven, dat, dat is iemand die hoger is. Iemand die mee, meer kan geven moet, uh, moet aan de top staan, moet, uh, moet, uh, moet jullie leraar zijn, moet de hoogste van jullie zijn. Omdat die kan meer geven. Precies hetzelfde is het wat wij leren hier. Dus wat wij leren is eigenlijk, draait, horen wij zeer aan Pienenoekwa, alles wat wij horen draait alleen maar om jou, dat jij precies dezelfde houding aanneemt, dat jij door jouw man, eigenlijk, eigenlijk is het zo, nog sterker is, dat door jouw man alles daar tot stand gebracht wordt. Want zij komen niet, zeer aan Pienenoekwa, komen niet tot eenheid, anders dan door jouw man. Wie is dan bepalend in dat tafereel van krachten? Alleen de lagere is bepalend, want uh, alles wat opgebouwd is, let op, de wereld, de wereld, en wereld uh, Adam Kadmon, de wereld Absolute, tot nu toe met de wereld Rasia, ja. alles is al opgebouwd van boven. Wat blijft nog over? Dat stukje wat de mens moet afmaken, dat, dat, Opdoen trekken van de, de rijdtalen van de heilige vonken eh, naar de absolute van de wereld en briëit, en onze wereld is dus dezelfde eigenlijk, verlenging van de ASIA. Dat moeten wij doen en dat gebeurt alleen maar door onze man. Niets gebeurt meer van boven. Alleen de mens moet de finishing touch doen, afmaken. Carré afmaken. En dat is erg belangrijk om steeds in de gaten te houden dat, wij, dat alles wat we leren is alleen maar ten behoeve van onszelf. Dat van ons, ten behoeve van onze eigen correctie. Daar, wanneer jij je corrigeert, breng ook de zivogieën, breng ook de geestelijke werelden in beweging. En ook zij verkregen dan van jouw werk. En dan verkreeg jij als bomeranke effect verkrijg je ook van Hogere wat jij hebt veroorzaakt aan hen. Shehanukwa 28, dat de Noekwa van de Zeerampien, Hanikret Knesset Israël, welke Noekwa heet, Knesset Israël, de verzameling Israëls. met je Bahu ba, ba, ba, wordt in hen verenigd Punt. verbonden verenigd dertig geworad klomaar ein klomar een zo een en dertig het sma mamash en la dat. 32 kan hij. Ja, we hebben geleerd dat dit sla gaat over, over de noekwa van deze hieranpin. ja. Niet de noekwa die al uitgekomen is vanuit is die, uh, op de, de tiende punt, als het ware, van de algemene tiende, tiende punt van de sferoot. Maar alleen maar de noekwa van deze hieranpien. En dan noemt hij haar, de zogenaamde noemt haar gwara die van beneden is. En dan doe die op de, op de vierde moog van de Zieran Pien. Ja, oh, daar hebben we dan vier. Gochma, Bina, en dan Chassadim en Gurot. Dus de, eigenlijk de Gwurot, of eigenlijk de Gwura gewoon, van de daad van de Zeer Daar zit de, eigenlijk de, de kracht van die van die een van de Zierentin. Dan zegt hij. Gvorade De Gvorade van beneden is. Klomaar, dat wil zeggen. En zo'n noeke wat mama Let wat die zegt ons. Nee, dat is niet de nukwa, wat daadwerkelijk nukwa zelf. Dus niet de tiende punt zelf. Maar het is een deel van de malgoed insluiting eigenlijk. Van de ook in de mal in de, sorry, in sluiting van de mal in de zeer, In zijn daad, alleen de gwora gura, gura van zijn daad. Dan zeg je, het is niet de mal goed, dat werkelijk mal goed zelf. 31. Ella gura, shulemata, maar gwora die van beneden is. Shabamouha, dat, die in de moog van daad. Is, zoals boven gezegd. 32. Nadi pend. Weta hei batra de natlalon drie en dertig we minihon. Ki agvorasche badat hi vier en dertig heitata adesem hawaia. Schei notelet ko la 1. Israël, de gelet, Yisrael, hem, mehem. Dus in de Shema Israël. Wie, wie is dan goed opletten? Dat is helemaal nieuwheid. Ook voor mij is het uh, opvressing, ook klinkt als nieuwheid. Dus eigenlijk in de Shma Israël, wanneer wij dan zeggen de tweede vers, de tweede vers, dan zo langzaam, zachtjes, bedoel ik, Baruch Shem, Kod, Malchut, dus de tweede la, oh, de tweede vers, dus vanaf Shema wat slaat op de eenheid van die Nukwa. Het is niet de Nukwa zelf, see, het is alleen maar de de van de daad, alleen maar in de kiem, deze, in de wortel van die Malchut. Geweldig is dat, zie je, dan alles komt van de wortel, ook dan is ook dat, uh, is alleen maar de wortel van die mal goed eigenlijk. Ja. Nog in als uh, noekwa van deze hieratien. Heel belangrijk dat. Is. daar. De regel 32 in de rechterkolom. En dat is. He Batra. En dat is de andere. Of de lagere. Letter he is de onderste letter he van de naam. Van, van de naam Hawaïa. De Natlalon, dat is dus de Malgoed, de onderste letter heeft van de naam van de Hawaïa. Die Natlalon, die nam hij, he, nam hen, letterlijk, die nam hen. Weet Kalilat menehon, die mogen, ja. En die werd samen, die heeft zich, die samengevoegd, heeft hen samengevoegd, zich samengevoegd aan hen, 33. Dus ik vertaal op de, de werkwoord zich samenvoegen. Het is misschien in het Nederlands bestaat niet, maar zo'n wederkerend werkwoord. Maar ik gebruik het dus uh, uh, in de, in de, het Hebreeuwse werkwoord, die staat in, in de vorm, zoals in de vorm, zoals het staat in het Hebreeuwse in, de, in het En zich samenvoegt. Van hen, door hen zich uh, samengevoegd, vult uh, zich met hen, weet het zeggen. Die Agvora, want de Gvora die inderdaad is, die heet het Aad die is de onderste letter G van de naam Hawaii de regel 34. She inutelet kolem hochin, dat zei neemt alle mochin. De linker kolom, de regel 1. She bij Yechuda ila ade shma Yisrael wel de mochin die in de hochere eenheid zijn. Van Shma Israël en wordt samengevoegd en voelt zich ermee. Ja, en de hogere zij neemt die van de hogere eenheid van de eerste regel Sma Israël Ashemelokeno Hashemcha. Dat is daar de kracht daarvan. Dat zijn de mogen zie je. Dat, die zij ontvangt, neemt zij op. regel twee. Kiraq ba ki ba amakom dri. Legalota hava betrin sidri. Misum Amashlim Lahava Eina Vijf lemala mimena, dat is voortreffelijk, wat hier gezegd wordt. Goed opletten, het verschilletje, het geweldig verschil eh, tussen de zierenpien en noekwa, tussen de hogere eenheid en de lagere eenheid. Goed kijken, dat het, wat ik heb gezegd daarvoor, dat... Lagere draait alles om die lagere. De hogere hebben dat niet nodig op zichzelf genomen. Die maken het Gadloot, die maken Zivugim. Alles komt in beweging van in de hogere wereld alleen ten behoeve van dat klein mensje hier op aarde. De drager van het Goddelijk mens brengt het goddelijke, het eeuwige, hier naartoe. De mens moet het afmaken en niet, het, en niet, de, en niet de hogere. Duidelijk. Daarom al die verwachtingen van de komst van de redder en alle andere door religieën, is uh, een mooie gedachte, een mooie verwachting, maar zij doen er niets aan toe. Duidelijk. Zij zelf doen er niets aan toe, want ze weten niet hoe dat te doen. Dat kan men doen, men doen alleen maar door, deze, door het operationeel systeem van het heelal te, bestu te bestuderen en ah, opwekken, steeds blijven opwekken die, zoals men doet dat door man omhoog te brengen, om laten de lagere, de onderste letter geven, de naam van de gevaarje, Eigenlijk de, eh, het eindstation van het doel, het eindstation van, de, van de, het reddende mechanisme van de wereld zelf. Om die te vullen en brengen tot eenheid. Kijk nou wat die zegt ons nu goed, elk woord probeer eh, te, te te horen ook, en misschien meerdere malen te herhalen, want dan zit het hier de essentie. Kirak ba, mogen, want alleen in haar, in de mal in de onderste letter, hé, hey, nishlamiwa mogen, worden de morgen vol, voltooid, volbracht. Hé, hey, Kibamakom lagalot let op, want in haar is de plaats drie om de liefde van twee kanten te ontgölen. Mishumse bchena dien akashia om dat het aspekt van de zware dien de reichelfier, a ma die de liefde een anemzettel maar met men, en bevindt zich niet boven haar. Zie je dat? Ook bij ons is precies hetzelfde. De din, de zware dien bevindt zich niet um, uh, uh, anders dan in de mens. Ja, en ook natuurlijk bij, bij de malchut, die we wij leren, wat parallel staat met ons. Alleen in ons zitten deze djinn, zware djinn en wij moeten steeds man omhoog doen om eh, tot eenheid te komen, waardoor wij komen tot eenheid in de, met de hogere en dan van de hogere eenheid ontvangen wij ook, ook um, de verzoeting van deze djinn en dan hebben wij liefde van twee kanten liefde die eh, door het goede en door het kwade als het ware, door de dien en beide zijn constructief eh, relevant de ene kan niet zonder de andere en dat alleen kan in ons zijn net zo als het, eh, het geval is bij de noekwa de regel 5 na de, punt, na de eerste punt. Kan al zo boven gezegd werd. Weil da rozecha alecha zeske karmel eil vielen de resche. Weil ken, na katuwe, zesven rozecha alecha ke karmel romese al schel resche. Blijf geconcentreerd tot het einde toe. Laat jezelf niet afleiden door wat dan ook. En ook geen gedachten, geen andere gedachten. Niets is er nodig om, dat, om, er, om het eh, te ontvangen wat wij hier leren, anders dan wat wij hier leren. Waar daar en, over, en daarover gezegd wordt, ja, dat is een vers. Roschale, ga ik Jouw hoofd is boven jou als karmel. Ja, letterlijk gesproken als de berg maar het is natuurlijk. Uh, so we zullen zien wat het precies inhoudt, karmel. Jouw hoofd boven jou is als karmel. De regel is heel in het de reisje. deze, dat zijn tvillen van het hoofd. Wij kennen ik het hoofd en daarom het vers zeven. Roscha karmel en legt het ons uit. Het jouw hoofd boven jou is. Als karmel Romeza tvillen schon roche. Ik vertaal het gewoon. Die zin speelt op de tvillen van het hoofd. Regel acht naar de punt. En de zijn dat de amokin die de dingen die de Gimil Tin Otiot die Nifhan dingen die de dingen die de Acht, Ki achar, wat betekent dat? Dus hij legt het ons uit. Wat betekent dat als karmeel dan? Ki achar hier pin, want nadat de ze hier pin met labesh begon wordt ingebed. In al van alle, verkrijgt alle, ben ik gaan zeggen, uh, al deze, van al deze vier mogen ontvangt al deze maakt een plaats voor de bekleding bekleed letterlijk al die vier mogen welke mogen zijn gezinspeeld of op, op, op, hint waarop, waar, waar, waar, waarop gegeven wordt in, door die vier parashiot, vier fragmenten die in dit vielen zijn. Schaam, welke vier fragmenten zijn? Drie letters, cellen. Cellen, herinner ik En een beeld van, zoals we noemen het beeld van Elohim. Eh, kan uit zoals boven gezegd werd. Niefgaan. Want waarom? Waarom dus 4 en 3? Herinner je nog? Omdat uh, Mem, Lamed en Mem, dat zijn Gochma en De Bina. Van cellen Lamed en Mem, Gochma en De Bina. En het Zellem, en het Zadde is, uh, het Zadde heeft in zichzelf Chassadim en Daarom zijn er vier? Uh, zoals boven gezegd werd. Nief gaan, dan wordt het geacht dat zijn hoofd, het hoofd van de zeeranpien is net iets als Carmel. Wat is Carmel? Later werd natuurlijk de, de, naam van de, van de naam van de berg wordt ge, werd gegeven, Carmel, aan de hand van de geestelijke uh, kwaliteit, van de geestelijke toestanden. Duidelijk. Maar niet bepalend is dat het als berg de berg is genoemd, daarna naar, naar een bepaald geestelijk verschijnsel. Duidelijk. Waarom is de naam Carmelberg? Ja, kijk okay, nou, dat is dan, wat zegt hij ons? Dat, dat is het hoofd, dat zijn hoofd dan wordt, wanneer dus die vier mogen ontvangt, dan zijn hoofd wordt als Carmel. Wat betekent Carmel? Dat is notricon. Dat is notricon, dat is het, kan je dat verdelen in twee woorden. Dat is een afkorting. Dat men kan dat verdelen, eigenlijk niet afkorting, dat is een, een, een, een samenstelling. Verdelen in twee woorden. Karmale. Karmale. Mikultof. Karmale, dat is dan de afkorting van die karmel. Dat betekent dus uh, een kussen dat vol is. Vol Mikultof, van al het goede.